Hulporganisaties moeten het vanaf volgend jaar met veel minder geld doen. Het kabinet draait de subsidiekraan bijna helemaal dicht, zegt politiek verslaggever Ewout Kivit. Als je kijkt naar de komende vijf jaar, gaat er twee derde vanaf van het budget, 1,4 miljard naar 0,4 miljard euro. Dat hakt echt flink in bij die organisaties. Wat het kabinet wil is dat de hulp meer rechtstreeks gaat in die landen. En dus niet meer via organisaties geld wordt gegeven. Dus dat betekent een kleinere rol voor die hulporganisaties. PVV Minister Klever gaat erover. Zij zegt dat er wel geld blijft voor onder meer het bestrijden van aids in ontwikkelingslanden... het voorkomen van meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken... en het beschermen van mensenrechten. Een ravage in Rotterdam. Door een explosie is de complete gevel van een portiek weggeblazen. Ook liggen er brokstukken tot aan de overkant van de straat... en zijn er meerdere ruiten gesprongen. Ondanks de grote klap is niemand gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. En Apeldoorn is de gezondste stad van Nederland. Een adviesbureau kijkt elke twee jaar naar dingen als luchtkwaliteit, geluidsoverlast en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De afgelopen twee keer stond Groningen nog bovenaan. Die stad staat nu samen met Nijmegen op de derde plek. Maastricht staat tweede. Rotterdam bungelt onderaan de lijst. Het publiek van de MTV European Music Awards heeft gisteravond flink wat geduld moeten hebben. Tijdens zo'n awardshow zijn natuurlijk altijd veel dankwoordjes. Meestal worden die afgeraffeld binnen een halve minuut en moet de winnaar dan snel weer opzouten van het podium. Maar rapper Buster Rhymes nam lekker de tijd. Hij kreeg het beeldje voor Global Icon en bedankte daarna de hele wereld en zijn moeder. Het eerste is mijn moeder. Mijn moeder is my best my is mijn hero. Ik wil mijn brother LL Slipstar. Scratch it tool. Bruce Gilmer, Mona Scott Young, Joey Harris, Little Sims. En on that note I'm gonna say this. Yeah, I'm a fing global icon. Dat gejuich zal ook uit opluchting zijn geweest. De dankspeech duurde in totaal bijna 10 minuten. Een grote winnaar van de avond was Taylor Swift. Zij kreeg vier beeldjes. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag een graad of 13.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Ja, Hans en Ger die gaan presenteren. Ja. En... Goed, heb jij nog wat leuks gedaan van de week Ger? Heb ik wat leuks gedaan? Ik ben voornamelijk...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 Uh, kinderen zingen een liedje en het is hartstikke druk voor die deur. Hartstikke leuk. Ja. Café anders in de Haltestraat. Ja. Dus dat is wel leuk natuurlijk. En, uh, nou, dat is zeker leuk. Hè? Ja, zeker. Heb jij de Grand Prix nog gezien, Hans? Uh, uiteraard, ja. Dat was ja. een hele mooie. Dat was dat een mooie. Dat was uh, mooi, een van de betere he? van de laatste ja, twee, de laatste... drie jaar. Ja, ja, ja, ja Absoluut. Nee, absoluut. Dat, is, dat is absoluut een feit. Het of was... het in Zomer weer komt, uh, volgend jaar natuurlijk wel. Volgend jaar de laatste. Uh, hè? En we gaan straks even uh, hebben over het racefestival. Festival. Ja. Uh, Heb jij maar, nieuws?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 Dan wordt het hier natuurlijk een moeilijke affaire om, uh, om het uh, rond te krijgen, neem ja, ik dat aan. Is cool. ja, ja, ja. Dus, ja, dat uh, zou uh, kunnen. Ja, ja. Hey. Oké, okay, nou, nog één dingetje over uh, vanavond. Uh, en gisteravond en zondagmiddag is het 15 over rood uh, biljarttoernooi bij uh, nee. Launa Hardy. Ja, daar ga ik meedoen. Dat is uh, uh, waar? Ben jij, biljart, ben jij een biljart? Nee, helemaal niet. Ik heb al een half jaar <laughs> al niet gebeurd. Maar het is wel gewoon heel gezellig. Dus uh, ik ga meedoen en uh, georganiseerde Louis van der de Oké. Okay. Die, die regelt altijd 40 sponsors om leuke prijsjes en dingen. Oh, het is gewoon zeg maar, een hele gezellige avond. Dus mocht je vanavond tijd hebben, dan vanaf 7 uur. Bij, uh, anders. bij, bij, bij, nee, bij Laura Hardy. En, ja. uh, en morgenmiddag vanaf een uur of 1 of zo. Het is altijd een heel gezellig toernooitje. Hey, en uh, de, sport jij nog wel? Uh, nou, alleen golf. Ik heb afgelopen maandag nog gegolfd. Okay. Uh, op de ja, wel, wel, wel lekker. Nou, Dat is eigenlijk het enige wat ik nog doe. Maar. Uh,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 nou, daar ga ik je wat over vertellen. Want jij bent daarbij geweest. Hè? Ik ben er twee keer bij geweest, ja. daar, voor de Zoon de Krant. Ja. Uh, nou goed, uh, verder hebben we de, de belofte van de kindercommissie van de, die is geïnstalleerd. Ja, daar ben heb, jij bij geweest. Ik heb daar een verslag van gemaakt. Ja, hartstikke leuk. En, dat uh, leuk. Dus daar gaan we naar luisteren. Ja, en, en we gaan nog iets uh, doen over de klimaatbestendige tuin. Precies, dat is in, uh, in, uh, in uh, Bentveld. Oh, leuk. En uh, uh, ja, dat is, dat is een heel leuk uh, en, en, en bijzonder... Uh, ja, is samen, is een met, uh, met Diana Kruft. hè? Die ja, hebben we precies. Het aan de telefoon. Nee, Diana Kruft is uh, van uh, Jibberscheluk. Jibberscheluk. Ja, ja, ja, ja. Dus die gaan we bellen en dat is uh, ja, dat op de Klimaatweek. Ja. Van een Duurzaam Zandvoort. Oké, okay, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, we zijn we wel bijna door het programma heen. Dan uh, is het al bijna twaalf uur. Ja, inderdaad. Maya Kop is uh, onze technicus en heeft ook de muziek uitgezocht. Maar gaan we, nou luisteren, we gaan Maya. naar luisteren, gaan naar luisteren, ja. Uh, Ragbowman met Human. Dat bedoel ik. Kom op, zet hem op. Kom maar.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 uh, Rackbone Man, Hans. Lekker nummer zeg maar hoor. even op. Ja, heerlijk, uh, I'm heerlijk. only human. Goed, waar gaan we het over hebben, Ger? We gaan het hebben over hier, uh, de fietswerkplaats. En uh, de verbeelding is gestart met het repareren van fietsen... voor inwoners van Zandvoort met een uh, Zandvoortpas...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 Maar per lift, dus ze zouden, ja, op papier zouden we nog wel met z'n tien uh, ja. kunnen staan. En dat is één keer in de week dan? Twee, uh, twee dagen per week. Oh twee dagen per week. Maandagmiddag, woensdagmiddag. Uh, we zijn eigenlijk de hele dag open, maar in de middag is het dan voor klanten ook open. En uh, we hebben twee hele uh, ja, gepassioneerde vrijwilligers. Een, uh, een, uh, een, fietsen, een, een uh, fietsenmaker, 57 jaar ervaring... <coughs>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 En jij bent, jij bent de leider van het geheel? Ja, de werkbegeleider eigenlijk. De coördinator? Uh, ja, voor de coördinator ja. en ik zet koffie. Oké. Okay. <laughs> ik zit achter Nou, doe maar zwart. Maar zitten jullie niet in de weg bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, Wijsman rijwielen? Nee, juist niet. Omdat we eigenlijk dus die klanten waar wij ons op richten... die komen eigenlijk normaliter niet in een uh, gewone rijwielzaak. Oké. Okay. En uh, sterker nog, wij krijgen ook wel eens uh, banden of uh, twee dan...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 En uh, die hadden ook nog die banden, die maatbanden. Oh, wat grappig. Ja, wat Geweldig, ja. Ja. ja. Ik heb hem laatst zien fietsen, toen zag ik eerst die fiets. <laughs> ja, ja, jij let natuurlijk meteen op de fiets. Ja, ik let ja. de fiets, ja. Fietsen, ja. ja, ja, ja hey, Jeroen, de, de vraag naar fietsen door uh, uh, Stamford Pashouders, die, die, die is er wel? Die, de, de... die is er wel, maar die, uh, ja, wij denken dat dat nog uh, qua bekendheid, nog veel meer bekendheid ja. zou kunnen krijgen. Ah. Want uh, het wordt wel steeds drukker uh, bij ons, maar...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 Klopt, uh, van uh, handhaving en mm -hmm. ook van woningbouw, uh, waar fietsen eigenlijk ja, te lang uh, niet gebruikt zijn of weesfietsen waar onderdelen vanaf uh, we missen. Die worden dan bij ons uh, gebracht en uh, ja, daar, die maken wij, of we maken er weer een fiets van of we gebruiken de onderdelen. Maar van de politie krijgen we waarschijnlijk dan gestolen fietsen ook... Uh... Dat, ja, uh, nou, ja. fietsen die in een verdachte omstandigheid ja. aangetroffen... maar die worden wel goed gecheckt of die ja, niet als gestolen te boek staan. Ja, ja. ja je moet, moet nu niet iemand binnenkrijgen die zegt van... hé, hey, dat is nee? mijn fiets. Nee, nee, nee, klopt. <laughs> we nee. hebben wel één keer een fiets ja? gehad. Die hebben gecheckt en, die, en die hadden we, eerst hadden we die opgeknapt. Toen checkten we hem toch nog even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 En wij zitten dan nog op de blauwe tram met een, uh, een, um, een tweede werkplaats. En uh, ja, daar hebben ze vorige uh. keer wel wat aandacht aan besteed, geloof ik, met, uh, ja, met, ja, met maar, ja. maar daar hebben we ook nog allerhande uh, werkzaamheden eigenlijk. Dus uh. moet fietsen niet, niks zijn, dan zit daar ook nog wel wat tussen. Denk ja. Ja. En jij maar, bent een betaalde kracht eigenlijk bij de ja. verbeelding. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Nou, Jeroen, ik vond het heel interessant. En, uh, dus mensen met een smalle beurs, met een zandvoortpas. Zeker? Er, is, er zijn er toch al 600, van volgens mij in stand nou ja, Als je de pas nog niet hebt, kan je via de website... Uh, prima aanvraag ook, ja, ook nog, aanvraag. inderdaad. rond bijstandniveau rond bijstandniveau Ja, klopt. Bijstand zit, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Mooi nee, hoor. Helemaal goed, Jeroen. Bedankt voor je komst. Bedankt voor de uh, Ja, Ben je op de fiets of niet? Nee, Wij <laughs> wel. Oh. Op de fiets, maar nu niet. <laughs> nu niet, okay. Maar wij wel. Ja, wij wel, ja. ja, wij wij wel. Wil, ja. ja, ja, ja. Maar eigenlijk elektrische fiets. Oh, dus, ja. Ja. Hey, dankjewel, Jeroen, en een uh, heel goed weekend. Ja, ja. Uh, we gaan weer naar muziek. Ik, jij weet wat er gaat draaien. Ik weet wat er gaan draaien. Amy Winehouse. En, uh, oh, ja, back, Amy. back to back. zelf en helaas zij is lid van de club van 27. 27 jaar geworden. Ja. ja en dat ja, ja. zijn allemaal mensen die in, in, ja, uit, de, uit de muziek komen en ja, zijn overleden zeker. op een 27. Kort Coubert. Kort Coubert, Brian uh, ja. Jones, Brian van, Jones van inderdaad. de Doors. Ja. Jim Morrison, Morrison door ja. Ja. ja. ja, ja. Raar hè? Eigenlijk? Ja, dat is heel raar. Ja, 27 ja. jaar is natuurlijk geen leeftijd het Is geen leeftijd. wij wij zijn in ieder geval wat ouder geworden. Ja, maar we hebben ook minder drugsgebruik volgens mij. Maar goed, dat even tussendoor. <laughs> Ja. Maar nee hoor. Oké, okay, wat gaan we doen, Geen Nou, We gaan, uh, naar, Carina gaan Carina naar Carina nee, luisteren. En Carina is op het strand uh, wezen kijken naar een, uh, een, een nieuw fenomeen. Dat is een sauna bij Romein. Ja, ik zag het, bij ik komen tegen. Ja. ja, wat leuk. Ja, en, en uh, ja, zij heeft. Uh, maar die staat er splinters ook Nou, dat hoor je al. Die staat er splinters ook, ja. Echt ja? Ja, en dan kan je uh, in, vanuit de sauna meteen de, de, die, koude de, de, die koude zee in. Lekker man. Het schijnt, schijnt heel erg goed te zijn. Ja, ga je doen of niet? Ik niet. Oké, okay, nou nee, ik ook nee. niet. Maar, uh... nee, ik ben niet zo zo'n mens Nee, nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. nou, nee. nou, we gaan luisteren wat dit allemaal inhoudt. Want, uh, nou, dan gaan we naar Carina. We horen het. Carina ZFM. Dit is ZFM. Ik ben nu op weg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 Nee, dat is niet. Toen wij uh, onze idee hadden, is er, uh, was, uh, nou, we hebben we natuurlijk onderzoek gedaan van, uh, bestaat dit al? Toen was er één, iemand die een, uh, één bedrijf die een, een, hetzelfde uh concept uh, deed. En die zijn inmiddels ook uitgebreid naar het strand. Oké. Okay. Um,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 Zo, daar komt er toch een boel water uit. Wat is de temperatuur van dit water? Oh, dit is echt gewoon leidingwater. Dus nu is dat 4 graden. En, uh, ja. Ja, ja. Is en dit, ja, we raden wel aan om zeg maar 10 minuten kwartier per warmte ronden om daarna af te koelen. Ja. En dat kan je dan drie keer herhalen in, ja. de, in die sessie. En dan kan je kiezen voor of lekker naar de zee lopen.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 Ja, oké. Okay. ook in de, in de fjorden gesprongen. Ja. En dan ga je er dus uit uit de zee... en dan kom je, ga je weer terug in de sauna. Of is ja, het dan klaar? Niet. nee dan, En dat her kan je drie keer herhalen. Okay. Dus, dat is, uh, dus na anderhalf uur ben je echt helemaal... Uh, ja, ja ready want het is zo goed voor een...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 dat is niet zo moeilijk daar uh, om je buiten die camera's te gaan bekijken. Nee, dat is bijna niet te uh, nee, handhaven nee, natuurlijk. En, en, en wat ze nu willen is meer in contact komen met die jongeren en met hun ouders onder andere. Hè, want Precies. Dat, uh, dat moet je ook doen natuurlijk om die jongeren een beetje op het rechte spoor te houden. Ze mogen best uh, katten kwaad uithalen. Maar het afsteken van zwaar vuurwerk en zo, dat is natuurlijk. Want ze uh, hebben daar heel veel uh, van die Cobra vuurwerk uh, Ja, gevonden, nou, ja in de, uh, nou, dat was in de Katharine van der Nestenstraat. Oké, okay. dat is niet afgestoken. Maar, uh... eh, maar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 Laatste, uh, waarin werd gesteld dat er uh, heel veel criminaliteit in Zandvoort zou kunnen zijn. Want het werd, het werd allemaal. De, de, de, de, de prostitutie, noem maar op, het er allemaal... Uh... Meer dan? Ja, ja, ja. ja uh... Ik mis toch een hoop in Zandvoort. Ja, jammer, je zou ze wat meer moeten verdiepen. Maar, ja. <laughs> maar, maar het rapport, uh, uh, dat heeft ook uitgebreid in de, de andere stad gestaan. Die hebben natuurlijk uh, uh, eruit gepikt dat Zandvoort uh, een balhalla is voor criminelen. Maar goed, uh, uh, zover uh, is het allemaal nog niet. Maar ja, je moet wel de vinger aan de pols houden en... Uh, ja, euh, euh, het rare ook is dat uh, Molenburg zei dat er heel veel bij misdaad anoniem. Uh, he, daar, daar komt mm. voor het, hele, er wordt helemaal niks uh, oh, nee? anoniem gemeld in voor Het staat een van de laagste in, in Nederland, okay. wat dat betreft. Ja, okay. dat is wel uh, heel apart, moet ik zeggen. Heeft jij er illegale bewoning? Dus is er ook nog ter, ja, is er ook ter nog, ter nog over. Uh, ja, zeker, ja. Nou, ja goed. Uh,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 ja 19 november, even tussendoor, wordt ook de zandervoerde uh, documentaire uitgezonden. Ja, dat klopt. even nee, Dan zeg ik het toch fout, denk ik, hoor. Dat, uh, 19 november, is dat maandag of dinsdag? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is ik ja, even dat... voor je kijken, Hans. Want... Ja, 19 november wordt uh, de... daar een apparaatje voor. Ja, echt waar? Er, ja, er ook een agenda ja. op. Dat gaat heel ongesteld. Ja, maar hebt nog we alle markten thuis. 19 de december is een dinsdag. Is een dinsdag. Oké. Okay. Ja. Ja, dan, dan, maar ja, je kunt het altijd terugkijken. Ook natuurlijk op de barricade wordt uitgezonden. Een documentaire over de strijd van de uh, campinggasten. Uh, Daar zitten wij ook nog in. Als het goed is wel, want het ja. is uh, onder andere uh, opnames zijn hier geweest. Hè? Ja. En in het gemeentehuis, et cetera. Ja. Dus maar in ieder geval, 19 november moet duidelijk worden of Van Bion nog een kans krijgt. En uh, ja, dat gaan we dan, uh, gaan we dan wat, opzetten. Wat schat jij heen? Uh, het zal erom hangen, het zal erom hangen. Want uh, uh, ik kreeg de indruk dat de, de ene helft wel wat, uh, wat vervoelde. En de andere helft uh, wilde meteen mee stoppen. ze dus waren partijen, jongens Zandvoort en uh, PVV...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 Uh, want dat was ook nog een punt. Uh, daarvoor was het een derde, twee derde, 1 derde voor de gemeente, twee derde voor de organisatie, zo voorbij ons. Dat willen ze de gemeente nu ook naar 50-50 brengen. Uh, nu was, dit jaar was uh, de gemeenten rond de 150.000 euro kwijt. En straks zouden het dan meer dan 200.000 euro worden. Maar het is allemaal gemeenschapsgeld, hè? Ja, en, zeker. Het is ons en, geld. Uh, en daar moet je natuurlijk wel wat voor leveren, dan, weet ja, je hoor. Ik bedoel, ik met uh, je eens.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 Goedkoop parkeer in Zandvoort. Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja, ja, dus je kan van... er overal staan. Ja, was even, uh, maar mag je nu ook in de haltestraat in de kort staan? Weer? Uh, ja, uh, in de Haltestraat mag je altijd staan natuurlijk. Ja, wel, maar als, als je maar, maar betaalt. Het... Ja, als je maar betaalt. <coughs> maar ja, dat uh, het, was het was natuurlijk... Uh, wat was dat? 4,5 euro per, per, per ja. uur of zo? En, ja. en, en, en volgens mij wordt het nu een euro per uur uh, in de winter dan. Okay. Zeg maar. Ja, maar nou, dat was wel nog wel. even misgegaan met... Uh, met de, de, de ingangsdatum, hè? want normaal mm -hmm. uh, zou dat dan op 1 november zijn, maar pas op 6 november was alles uh, geregeld. En, uh, maar in ieder geval, uh, dat is dan parkeerservice waar ze dan uh, zaken mee doen. Maar er is een hele hoop gedoe over die app, hè?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 op je scherm zitten. Oh, Kijk, echt. want ik heb hem gewoon hier op mijn scherm staan. Oh, en dat nee. uh, werkt prima. Ja, kan dat bij Android ook nog niet? Dat weet ik niet. Ja. Ik heb niks met Android. Nee, nou ja, de meeste mensen wel, maar goed, ik ook. <lacht> maar ik heb geen auto. <lacht> maar goed, euh, nou ja, het is voor, voor mensen met een, met, een, met een Samsung of zo, is het wel handig om te weten of dat ook kan. Maar goed, euh, dat zal ongetwijfeld Ja, worden. maar dan moet je even, als je even googelt, dan kom je er wel ja, achter. Maar euh, ze, ze, ze euh, doen dus zaken met parkeerservice, maar dat zit er ramen voor, het is dus een... Parkeerservice is, is, is, is een, is een organisatie. een uh, Nou ja, niet landelijk, maar een organisatie van twaalf gemeenten of zo. Okay. En daar zit Zonvoort ook bij. En, uh, uh, en maar ze willen eigenlijk naar Spanenlanden toe. landen doen het ook. Ja, hier halen ze het vuil op en uh, ruimen ze de boel op. Maar in Haarlem doen ze ook de parkeerservice. Okay. En, uh, nou ja, het, het is natuurlijk wel zeg maar, kortere lijnen. Dat hebben ook ja. gezegd. Daarom was uh, Jong Zonvoort daar enorm voor. Maar aan de andere kant uh, uh, gaat het ook nog op geld kosten. Uh, 130.000 euro per, per jaar meer. En uh, je krijgt een boeteclausule bij uh, parkeerstuurders van een ton. En uh, zo ga je maar door. En dan hebben ze het allemaal over. Over het gemeenschapsgeld natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Jij betaalt mee, ik betaal mee. Ja, zeker. Ik heb niet eens een auto, lekker is dat ze... <laughs> Maar uh, hey, toch mee betalen. Toch mee betalen, ja. <coughs> ja, maar anders moet je een auto kopen. <coughs> dat kan ook nog, hoor. Want, uh, anders, ik en je hebt wel nog... een motor.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 Nou ja, volgens mij hebben we het allemaal gehad. Volgens mij ook, inderdaad. Ja toch? Ja, het is uh, bijna vier minuten voor elf, dus we gaan nog een lekker uh, nummer draaien. En uh, Maya heeft, uh, ja, heeft goede, goede muziek klaar. Ja, wat uh, heb je staan, Maya? Ik heb Dance Me To The End Of Love van uh, Leonard Cohen. Oh, Leonard oh, Cohen, oh, mijn Leonard. favoriet. Ja ja, ja, ja, ja, ja, lekker hoor. Lekker. Kom maar op.